Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Israël is bereid tot een staakt het vuren in de Gazastrook. Hamas moet dan wel meteen stoppen met raketaanvallen op Israël. De Israëlische premier Netanyahu heeft dat gezegd... tegen de Amerikaanse president Obama en de Duitse bondskanselier Merkel. Het meldde Israëlische media... Volgens een Palestijnse internetsite met bronnen bij Hamas heeft ook Hamas voorwaarden gesteld voor een wapenstilstand. Israël moet ophouden met het doden van militante Palestijnen en moet de blokkade van de Gazastrook opheffen. De Egyptische president Morsi liet gisteravond weten dat er wordt gewerkt aan een staakt het vuren. Bij een Israëlische aanval op het noorden van de Gazastrook zijn twee kinderen omgekomen. Zeker twaalf mensen raakten gewond. Dat melden medische Palestijnse bronnen. Bij een beschieting door Israël van een mediatoren in Gaza stad... zijn enkele Palestijnse journalisten gewond geraakt. In de toren zit een tv-station van Hamas, dat zou het doelwit zijn geweest. Vanmorgen is vanuit de Gazastrook een raket afgevuurd... die is neergekomen in de buurt van de badplaats Ashkelon in Israël. Over gewonden is niets bekend. Bij de beschietingen over en weer zijn nu zeker 40 Palestijnen omgekomen... en drie Israëliërs. Israël heeft gisteren ook beschietingen uitgevoerd op Syrië... nadat er gericht was geschoten op Israëlische militairen op de Golanhoogvlakte. Het meldt een woordvoerder van het Israëlische leger. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Het is de derde keer deze maand dat het geweld door de burgeroorlog in Syrië... ook aan deze grens tot incidenten leidt. Vorige week vuurde Israël al waarschuwingsschoten richting Syrië af... nadat er afgedwaalde mortieren op Israëlisch grondgebied terecht waren gekomen. De VVD gaat onderzoeken wat er is misgegaan na de presentatie van het regeerakkoord. Volgens VVD-voorzitter Kortals heeft zijn partij zich vergist in de vraag hoe en op welk moment de negatieve koopkrachteffecten aan de achterbal moesten worden uitgelegd. Dat zei hij in het radioprogramma met het oog op morgen. Kort nadat de onderhandelingen met de PVDA waren afgerond, brak binnen de VVD onrust uit over het koopkrachtverlies van de midden- en hogere inkomens. Volgens Korthals is de onrust niet snel genoeg weggenomen. Hij wil de communicatie met de achterban verbeteren. In Ierland hebben duizenden mensen geprotesteerd... tegen de strenge abortuswetgeving. Aanleiding is de dood vorige maand van een zwangere vrouw. Ze overleed na dagen van hevige pijn... doordat artsen haar een abortus weigerden. In Dublin liepen 5000 mensen mee in een mars naar het parlementsgebouw... waar een minuut stilte werd gehouden. Ook op andere plaatsen waren protesten. In Ierland is abortus verboden. Er is een uitspraak van het Ierse Hoge Rechtshof uit 1992... dat abortus wel mag als een zwangere vrouw gevaar loopt... maar die is nog niet in wetgeving omgezet. De demonstranten eisen nu dat de regering snel werk maakt... van duidelijke richtlijnen over abortus. Spanje vraagt de voormalige koloniën in Zuid-Amerika... om steun in de economische crisis... De Spaanse premier Rajoy vroeg tijdens een Iberisch-Latijns-Amerikaanse top om investeringen in het oude moederland. Volgens Rajoy investeerde Spanje tien jaar geleden ook flink in de Zuid-Amerikaanse economie toen die in een dal zat. Spanje kampt met een financiële crisis en een diepe recessie die al twee jaar duurt. 25% van de beroepsbevolking is werkloos. Een Amerikaans openbaar vervoerbedrijf is in opspraak gekomen door blunders bij de voorbereiding op orkaan Sandy. Het bedrijf had een derde van zijn locomotieven en een kwart van zijn passagierswagons op een plaats gezet die zeker onder water zou komen te staan. Andere openbaar vervoerbedrijven brachten hun materieel wel in veiligheid. De schade wordt geraamd op tientallen miljoenen euro's. Daar komt bij dat het maanden zal duren voordat het materieel weer bruikbaar is. Een medewerker van de Amerikaanse luchthaven JFK zit vast omdat hij mogelijk betrokken was bij de roofmaandag van een lading iPad Minis... met een waarde van anderhalf miljoen euro. De man had bij collega's naar de inhoud van de lading gevraagd... en ook wilde hij weten waar de voorkeftrucs staan. De pallets met iPad Minis werden gestolen met behulp van zo'n voorkeftruc. De medewerker zou op de uitkijk hebben gestaan... terwijl twee andere de minicomputers in een vrachtwagen laden. Zij zijn nog niet gepakt. In een Alkmaar hebben twee vandalen gisteravond stenen van viaducten gegooid... Daarbij is één auto beschadigd. Niemand raakte gewond. Ze gooiden voorwerpen naar beneden vanaf twee verschillende viaducten. De politie is nog op zoek naar de daders. Het weer. Vanochtend zwaar bewolkt en regen. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg en in het westen schijnt dan de zon. Het wordt tussen de 8 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog en ook dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Stel, nou, hè? Stel dat ik deze vogels nu uh, zou zien. We staan hier bij de, bij de kapitolvijver, uh, het regent een beetje. En dan aan de overkant van de vijver zou ik ze zien. Omschrijf het eens. Dan zou je een grote massa ja, rijgerachtige vogels zien. We staan uit van, nou ja, ik wil niet zeggen 50 verschillende, maar wel heel veel verschillende tinten grijs. Ja. Met een beetje <laughs> een witte nek, een zwarte kin en een rood puntje op een kop. Ja, en dan heel veel ook, hè, vooral. Duizenden. Duizenden. Duizenden, ja. Nou, het geluid dat u hoort, dat is het geluid van de duizenden kraanvogels die je er collega Henny Radsta kort geleden aantrof op een pleisterplaats in Duitsland. Kwam je daar ook speciaal voor die kraanvogels, Henny? Ja, ik wilde dat ervaren hoe dat is. Je moet je voorstellen, die kraamvogels zitten in noord Noordoost-Europa. En die trekken dan in deze tijd naar het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika. En die, ja, die gaan onderweg, die klonteren samen op, uh, op plekjes die ze lekker vinden. Het hoogveengebied, Diepholz, 50 kilometer ten noorden van Osnabrück En daaromheen mm -hmm. maisakkers. Nou, dat is perfect. En overnachten ze in die moerassen. Ja. En dan gaan ze overdag de, de overgebleven maiskorrels van het land afpikken. Dus je, nou, ik, Ja. Je, je, je je echt op een missie er naartoe. Ja, ja, zeker. zeker. En om te, de, de, de, naar schatting zaten we in de piek. Er euh, waren op, ja, op, in, in, in, die, in dat grote gebied, het Hoofdveengebied. naar schatting 44.000, 45 45.000 kraanvogels op dat moment samen. Ja, en toen kwam je daar. En dan, euh, nou, dit, dit is het geluid wat je nu hoort van precies een week geleden. Een uur, alleen een uur eerder, zo'n zeven uur, ja. dan worden die kraanvogels wakker in dat moerasgebied en dan gaan ze dit geluid maken. en Dan zie je ze bosjes, bij bosjes zien ze vertrekken naar die maisakkers en een uur later is het bijna helemaal stil. Het moet echt een geweldig gezicht geweest ja, zijn. Ja, Was je niet helemaal euforisch? Ja, ik vond het prachtig om mee te maken, want het is volgens uh, sommigen, en ik vind het ook sinds, uh, sinds nu, sinds dit ik heb meegemaakt, echt het mooiste vogelgeluid wat er is. Laten we er nog even naar luisteren. Volgens Henny Radstaak het mooiste vogelgeluid dat er is. Je hebt het zelf opgenomen. In Duitsland. Het, wat hoor ik nou? Er zit nog een soort klikje. Wat is dat? Het snavelgeluid of wat hoor je? <laughs> nee, het is een klik van de camera van collega Rob. Nou, oh, natuurlijk. <laughs> <laughs> ja. Het zou ook eens niet. Goedemorgen, ja, en de foto's van uh, Rob Buiter van de expeditie van Rob en Henny en de kraanvogels, die staan natuurlijk op uh, vroegevogels.vara.nl. Nou, het is maar goed dat we deze uitzending zo sfeervol beginnen met de sierlijke kraanvogel, want wat er volgt, en, nou, dat is nog een hoop smerigheid eigenlijk. Om maar te beginnen met het vieste dat wij u vandaag te bieden hebben. Parasieten bij mensen, aarswormen, braakwormen, urinewormen. En gelukkig hebben we een gast die juist de schoonheid ziet van deze rotbeesten. En nog meer viezigheid, afvaldumping in de Waarom doen mensen dat toch? Maar ook. DNA uit de teen van een 239 jaar oude vogel. De kolom, de venolijn. Ik ben Janine Abbring. Wij zijn, ik wou zeggen wij zijn Janine Abbring. Dat is wel heel koninklijk. Wij zijn wedveld en Janine Abbring. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Bruggen speelde met uh, zijn orkest van de 18e eeuw de Passipier, uit de orkestcijte Zoroastre van de Franse componist Jean-Philippe Rameau. Welkom in tuinreservaten.nl. Sinds uh, een maandje heeft tuinreservaten ook een Facebook. Pagina, mooi voor het stille seizoen in de tuin en voor lange winteravonden. Meld je tuin aan op tuinreservaten.nl. Neem een gratis abonnement op de nieuwsbrief Tuinreservaten en like natuurlijk onze Facebookpagina. Het onderwerp van vandaag is paddenstoelen. Niet helemaal toevallig natuurlijk in de maand dat we ook de verkiezing van de mooiste paddenstoel organiseren. Joost Huizing is in Bijlen, in Drenthe, in de tuin die De Schepping heet. Het paradijsje van paddenstoelendeskundige Eve Arnolds. Gewoon in jouw tuin? Het is wel een hele grote tuin, hè? Ja, hij is wel behoorlijk gegroeid. Hij is nou 5,5 hectare. En daar heb je een heleboel paddenstoelen in, want jij bent paddenstoelengek. Dat klopt. Maar in een gewone tuin, in dit kleine stukje, de moestuin van jouw hele grote schepping, want zo heet de tuin, wat voor soorten kan je daar tegenkomen? Ja, zelfs in een moestuin, hoewel daar heel veel gespit wordt en bemest wordt en zo, daar heb je paddenstoelen die daar een voorkeur voor hebben. Het is nu een beetje het einde van het seizoen, maar laat ja. eens zien, wat heb je nog? Nou, hier staat nog een franjehoed, de sierlijke franjehoed. En dat is typisch zo'n soort die heel goed in humusrijke grond kan groeien. En daar in de verder, iets veel groter, wat is dat? Een vrij grote paddenstoel, hè? wit met bruine schubben, dat is een uh, knolparasolzwam. En ook dat is een soort die dus houdt van een hele voedselrijke omgeving. Bijvoorbeeld op composthopen staat hij. Hier in deze tuin heb ik dus ook... van het voorjaar schapenmest ondergewerkt. En van dat soort hele voedselrijke grond... daar zijn ook paddenstoelen die daarvan houden. Maak je de omstandigheden nou speciaal voor die paddenstoelen? Omdat je die wil hebben? Of is dit gewoon omdat je de boerenkool en de sla wil kweken? Ja hoor, het laatste. Ja. Die paddenstoelen, dat is gewoon een... zeg maar, bijkomstigheid. En jij laat ze staan. Ja, waarom zou je ze weghalen? Dat is toch ook een mooi gezicht. Ja. Kan je paddenstoelen naar je tuin lokken? Kan je ze planten? Planten of uitzaaien van paddenstoelen, dat is eigenlijk een onbegonnen werkje. Ik heb in de loop der jaren heel wat paddenstoelen hier... op ogenschijnlijk geschikte plaatsen neergelegd of uitgezet... omdat ik die van excursies had meegenomen. Maar in feite is er nooit van opgekomen of heeft zich daar gevestigd. Je moet je voorstellen dat eigenlijk de hele bodem al bezet is door paddenstoelen die daar horen. Door andere schimmels? Door andere schimmels, ja. En die kunnen elkaar niet verdragen? Er is gewoon geen plek meer, kun je zeggen. He? Je de kamer is vol. Nee, maar dat, dat zie je niet. Dat zie je niet zo, nee, nee. Maar af en toe ontstaat er natuurlijk een nieuw gat. He? En ja. daar kan je dan wel... Een nieuwe soort in verwachten. Maar je moet het je voorstellen alsof er onder onze voeten in die grond allemaal draden, bijna onzichtbare draden zitten. Ja, het is het glasnetwerk van de schimmels. <lacht> en die accepteren geen nieuwkomen. Nou ja, accepteren gaat het niet zozeer om. Maar een uh, jong schimmelmycelium moet voedsel kunnen krijgen. En die als alles al bezet is hè, door. Ja. Je kunt het ook vergelijken met planten bijvoorbeeld. Als je een uh, tuin hebt die helemaal bedekt is met planten al klimop of zo, ik noem maar wat een echte soort die bodembedekkend is, en je zet daar een klein plantje tussen, heeft geen enkele schijn van kans. We gaan nog eventjes de rest van de tuin in, want ik wil nog meer paddenstoelen zien. En die zijn er hier vast. Ja, nou misschien nog wat over die moestuin. Er is natuurlijk toch wel een verschil, want bijvoorbeeld uh, als je een moestuin alleen met kunstmest uh, behandelt, hè, dan zul je daar nauwelijks paddenstoelen in krijgen. Natuurlijke mest, dus stalmest... dat is natuurlijk veel interessanter. Vooral als er veel stro in zit. Dan kun je veel meer soorten verwachten. En wat ook wel heel uh, leuk is... ik heb zelfs een paar bijzondere soorten... in mijn moestuin gehad, in het aardbeienbed. Wat ik behandeld had met kachelas. Dus as uit de houtkachel erop gestrooid. Waardoor je een hele uh, basisrijke grond krijgt. En daar heeft bijvoorbeeld morilje gegroeid. Wat toch een hele bijzondere soort is. Klinkt alsof hij eetbaar is, maar... Ja, ja, ja, dat is zo. Maar ja, goed, ik uh, vond die zo mooi. Die heb ik lekker laten staan. Zelf in de moestuin laat je de eetbare paddenstoelen staan. Ja, in dit ja. geval wel. Dan gaan we de rest van de tuin bekijken. Even om mensen jaloers te maken. In die hele grote tuin van jou, hoeveel soorten? Ja, de teller staat momenteel op 530. En dan heb ik nog ineens de hele kleintjes bekeken. Ik zie nog niks. Nee, maar hier wel. Ja, hele kleine, oranje-rode, centimeterje doorsnee paddenstoeltjes. Ja, ik zal er even eentje plukken. en Dan kan je de zien dat mooi. de onderkant hele mooie oranje-rode lamellen heeft. Dit is een vuurzwammetje. En dat is uh, in Nederland de algemeenste soort van de wasplaten. En wasplaten, dat zijn paddenstoelen van... Uh, juist voedselarme, schrale uh, graslanden. En aan grasland, daar denk je misschien aan groot weiland. Maar ook gazons bijvoorbeeld, ja. kunnen dergelijke soorten krijgen. Maar die worden altijd uh, weggemaaid? Ja, in de late herfst wordt er natuurlijk heel weinig meer gemaaid. En het maaien op zich is voor de ondergrondse zwamvlok niet schadelijk. En als je eens een keer maait en je maait paddenstoel af, dan komen er wel weer nieuwe. Waarom zouden mensen eigenlijk in hun tuin paddenstoelen moeten willen hebben? Voor het mooi of doe je er ook dieren een plezier mee? Nou, ik denk dat uh, natuurlijk het genoegen om paddenstoelen te zien heel belangrijk is. Maar ze spelen natuurlijk overal een rol, een belangrijke rol... In de kringlopen van mineralen, van uh, voedingsstoffen. En inderdaad, sommige paddenstoelen worden gegeten door speciale insecten. Maar daar zie je dan toch betrekkelijk weinig van. Ze doen het wel, maar je ziet het niet. Ja, ja. En inderdaad, sommige worden ook gegeten door muizen, door reeën, door eekhoorntjes. Maar dat is toch niet echt uh, nee. de hoofdzaak. Maar in een beetje natuurlijke tuin horen paddenstoelen gewoon thuis. Jazeker. En je kunt. Uh, denk ik met name rekening houden met het uh, beheer van bomen en struiken... en kleine bosjes in een tuin. Want daar kun je natuurlijk de meeste paddenstoelen ja. verwachten. Als je maar goed kijkt, dan zie ik er steeds meer. Ja. hier hele grote. Kijk, hier, dit is werkelijk een enorme... Hè, die is zo groot als een plat bord bijna. Ja. 20, uh, dit... 5, nee, 25 centimeter. Ja, ja, ja. ja. Dat is een uh, nevelzwam... En hier ook een hele groep wow. van. Hè. Dat is dus ook weer één zwamvlok. heel groot, Een stukje van een heksenkring. Ja. ja. Die kun je ook wel bevorderen door bijvoorbeeld hè, onder struiken of bomen... Um, een beetje een bladhoopje te maken. Ja. Of in ieder geval blad goed te laten liggen. Niet alles weg te halen, weg te harken en uh, in de compostemmer te stoppen. Het is een verrijking, want hij is in deze tijd van het jaar echt heel mooi om te zien. Het, ja, het zijn gewoon de bloemen van de herfst, hè. Beeldschoon over mooi gesproken, van onze paddenstoelenparade. Dan mag je er maar kiezen uit dertig. Wat is jouw favoriet? Ja, ja, mijn echte favoriet stond er natuurlijk weer niet bij. Maar als ik uit die... Wat, wat, wat, wat is dat dan? Uh, dat is een uh, granaatbloemwasplaat. En dat is een paddenstoel. Ik snap ook heel goed dat die er niet bij stond. Dat is een hele zeldzame soort in Nederland... die maar op een paar plekken voorkomt in oude schrale graslanden. Nou, dat is een prachtige... Uh, donkerrode grote paddenstoel met uh, hele schitterende, uh, wijd uit elkaar staande donkerrode lamellen. En ook uh, het milieu waarin die groeit, dat speelt ook al een beetje een rol. Je bent altijd in een prachtige omgeving als je dat ding vindt. <laughs> maar Zelfs van die dertig is ja. mijn vlieg, de vliegezwam mijn favoriet. Hey, nee, niet toch? Ja. Waarom zegt iedereen toch de vliegezwam? Ja, ik kan er niks aan doen, maar mooi, uh, algemeen kan ook heel mooi zijn. Ja, het is eigenlijk stiekem ook wel mijn favoriet. Toch? Wat het jou, heb jij dat gevochten? Nee, de vliegers waren er ja, gewoon hier nee. wel bij witte stippen. Ik bouw een Kijk op tuinreservaten.nl voor meer informatie over paddenstoelen en stem. Net als Eef Arnolds. Op een paddenstoel voor de verkiezing van de Paddenstoelenparade. Dat kan nog, hè, tot 1 december. Ja, en wie benieuwd is hoe die mooie favoriet van Eef Arnolds. Die zeldzame granaatbloemwasplaat... Die, die donkerrode grote paddenstoel met die lamedden. Nou ja, hoe die eruit ziet, die staat natuurlijk op de homepage van Vroegvogels. Thank you. Uit het Quatuur pour saxofoon van de Franse componistenbroers Jean-Jean horen we Papillon, uitgevoerd door het Nederlands saxofoonkwartet. Meer dan twee eeuwen geleden nam de Britse ontdekkingsreiziger James Cooker mee van een eilandje bij Tahiti. En nu is hij onderwerp van hypermodern DNA-onderzoek allerlaatste exemplaar, ja, dood dan wel, hè, van de uitgestorven Tahiti-strandloper. Onderzoekers van de Natuurhistorische Musea in Geneve en in Leiden... Naturalis hebben op basis van het DNA van deze uitgestorven vogel vastgesteld... dat hij nauw verwant is aan een strandloper die nog steeds te vinden is in de Stille Oceaan. Rob Buiten is met Steven van der Meijen van Naturalis in de schatkamer van het Leidse Museum. Nou, dit is, dit is, ja, er staat nog steeds zoveel dieren op, maar inmiddels is dit onze schatkamer... De schatkamer waar de vogels verborgen liggen. Rijen en rijen en rijen met schappen waar allemaal opgezette dieren staan. Omdat het dus een beetje een, een samenvatting is van onze hele collectie, staat er ook van alles in. He, meestal heb je een magazijn alleen maar met roofvogels of alleen maar met hagedissen. En dit is toch wel een leuke mix. Maar dit is dus echt de, de, de schatkamer van de uitgestorven dieren, ja, zeg maar. Ja, hier is echt alles wat wij, waarvan wij vinden dat... dat Mag nooit meer, wat er nog is, mag nooit meer verloren gaan. Dat hebben we bij elkaar gezet, apart gezet. Met daaronder ergens een Tahiti-strandloper. Dan moeten we niet bij de afdeling met leeuwen aapen, zijn en ook niet, niet bij de apen. Hier komen we bij de vogels. Oh, heel veel ijsvogels zie ik daar staan. Ja. En daar staat het tahiti glas. We hebben er nog een glazen kastje omheen staan. Prozobonia leucoptera. Ja. Dat is even een, een vrij kleine strandloper. Hele dunne pootjes, nog dunnere teentjes. Als ik het glas er even afhalen, dan wordt hij iets beter te zien, want het is eigenlijk een, een vrij bruin beestje. Hele dunne teentjes, en toch hebben jullie kans gezien om uit die teentjes een heel klein beetje genetisch materiaal nog te halen. Ook al is dit dier al ruim 200 jaar uh, dood. Ja, ja, dat mocht ik, ik dus doen met het zweet op mijn voorhoofd. Uh, want ja, met die hele kleine dorre teentjes, voor je het weet, uh, breek je weer zo'n teen eraf. En... Nou ja, als het bij een merel is waarvan je de 500 hebt, dan denk je van jammer, maar vooruit. Maar het, hier wil je dat toch echt niet. Van een uh, soort waarvan nee, er nog maar eentje de, op de ja, hele wereld ja, is. Ja, ja. Dus uh, dat was wel even spannend, maar het is gelukt. En uh, ik ben ook heel blij dat het uh, de DNA-analyse gewerkt heeft. Want met dat oude materiaal is dat geen makkelijke opgave. Nu hebben jullie dus de verwantschap van deze vogel kunnen vaststellen en ontdekte dat hij iets dichter bij een andere soort staat dan wat jullie altijd dachten. Dat is de korte samenvatting? Ja, nou, het was altijd een beetje een raadsel. He, waar hoort deze nou bij? Is het meer een strandloper? Is het meer een... Uh, zit het dichter bij de wulpen of zit hij misschien dichter bij de steltlopers? En nou ja, nu hebben we gelukkig nog een, uh, een andere soort gevonden waar die heel nauw mee verwant is. Dus we kunnen nog iets zien rondvliegen wat er een beetje op lijkt. Ja. Dat, uh, een bijzonder idee trouwens. Hè? Dat zo'n opgezet vogeltje wat hier staat. Dat dat uh, jaren terug door James Cook is meegenomen ja, ja. uit de, ja, de Stille Ja, en, Oceaan. en de, de, de reis die dat beest heeft gemaakt. Want ja, hij, hij het was niet zo dat hij verzamelde en meteen weer naar Londen terugvoer nee. Maar het is natuurlijk weer helemaal meegegaan op die tocht... langs al die andere eilanden ja. en plaatsen. En daar dan dus dat hypermoderne onderzoek op losgelaten. Maar dan is toch de hamvraag... wat maakt het nou helemaal uit? Of die wat dichter of wat verder bij die nog bestaande... Strandlopers zit. Ja, wat maakt het uit? In, in dit geval, omdat hij er toch niet meer is, niet zo heel erg veel meer natuurlijk. Um, nee, wat... Is het inderdaad vooral een academische exercitie? Um, ja, in die zin van wetenschap is nieuwsgierig. En wil, als er iets niet duidelijk is, dan willen we het toch weten. Bij een heleboel andere vergelijkbare verhalen is het wel belangrijk. Want als je dan ziet of iets toch weer wat anders is dan iets wat er heel erg op lijkt... dan weet je dat je in plaats van dat je één groep moet beschermen... dat je de twee moet beschermen. He, dus dat, nou, dat speelt bij deze niet meer, want bescherming kwam te laat. Maar het principe dat je dus kijkt van, uh, naar verwantschap... en hoe horen dingen bij elkaar... heeft tegenwoordig in de praktijk wel, wel consequenties. Dus, de, dus het is vooral ook de ervaring met zo'n oude soort... weten dat het nog kan, is dan ja, ook wel prettig. Is, het, heeft, het, is, het is een goede vingeroefening, laat ik het zo zeggen. En dan maak je, neem je natuurlijk meteen iets heel moeilijks... En dan iets verderop in de toren. Daar ligt dan zijn verwant, die geen neef blijkt te zijn, maar een broer. Ja, ja. Even simpel gezegd. En daar hebben we er ook maar eentje van, in dit museum althans. Maar die ziet er ook wel heel anders uit, Steven. Ja, dit zouden wij wel als een strandlopertje herkennen. Een Beetje dat bruin en een klein wit streepje boven het oog. Beetje gevlekt. Beetje gevlekt. Maar dan kan je je dus inderdaad wel voorstellen dat uh, in dat eerste dat... instantie werd gedacht van nou dit moet een heel ander ja, geslacht ja. zijn. Ook al zitten ze geografisch uh, heel dicht bij elkaar, hè, het zijn echt buren. Ziet Het er toch wel weer zo dusdanig anders uit dat je dat uh, makkelijk zou kunnen zeggen. Ja. Maar het, uh, het DNA ligt niet? Voor zover we tot nu toe weten niet. Dat ze een mooi portretje schieten voor onze website. Ja, dat lijkt me een goed idee. En weer met die camera hè? Rob buiten was dit met Steven van der Meij van Naturalis vanuit de schatkamer een plek waar je als gewone bezoeker nooit komt en dat is jammer want dat ziet er echt geweldig uit. Het is tijd voor Ster en nu is nu gelezen door Freddy van Tijn. Ik ben vader van Nederlandse kinderen, zoon van Tsjechische ouders, buurman van Italiaanse boeren en ik lees 360 magazines.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 En tot en met 31 december krijgt u gratis een APK bij een onderhoudsbeurt. Ga dus snel naar de Citroën dealer. Citroën, creatieve technologie. Vanavond terug van weg geweest om Gregorius de Das en niet te vergeten eucalypta. Ik moet de polis hierheen lokken. Ik kruispunt de portret van de geestelijk vader van Paulus de Boskabouter Jean Dulieu. Meer een monnik dan een mondaine schrijver. Vanavond 11 uur RKK, Nederland 2.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 Israël is bereid tot een staakt het vuren in de Gazastrook. Hamas moet dan wel meteen stoppen met raketaanvallen op Israël. De Israëlische premier Netanyahu zou dat tegen buitenlandse leiders hebben gezegd. Ook Hamas zou voorwaarden aan een wapenstilstand hebben gesteld. Israël moet ophouden met aanvallen op militante Palestijnen... en moet de blokkade van de Gazastrook opheffen. Vanochtend is de Israëlische badplaats Ashkelon opnieuw getroffen... door een Palestijnse raket. Daarbij zou zeker één gewonde zijn gevallen... Bij een Israëlische aanval op de Gazastrook vannacht... kwamen twee kinderen om en raakten verschillende mensen gewond. De politie heeft in Bergen op Zoom een einde gemaakt... aan een illegale houseparty in een leegstaand bedrijfspand. Er waren zo'n 250 mensen, behalve Nederlanders, Belgen, Duitsers en Fransen. De burgemeester besloot in te grijpen omdat er geen vergunning was verleend... en vanwege brandgevaar. De ruimte waar het feest werd gehouden werd verlicht met kaarsen. En bij een brand in Bangladesh zijn vannacht zeker elf mensen omgekomen en veel gewonden gevallen. De brand brak uit in een krottenwijk bij de hoofdstad Dhaka. Het vuur greep snel om zich heen bij de opeengepakte kleine hutjes. Die vaak gebouwd zijn van bamboe, plastic en metaalplaten. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er trekt momenteel een regengebied over het land. En in Limburg komt nog plaatselijk mist voor. Het is nu zo'n 8 graden. Die regenzone die trekt vanochtend langzamerhand in oostelijke richting. En de komende uren wordt het in het westen ook al wat droger. In de oostelijke helft van het land blijft het vanochtend nog regenachtig. In de loop van de middag wordt het uiteindelijk ook in het oosten droog. En tegelijkertijd breekt vanuit het westen de bewolking. En daar komt dus al de zon tevoorschijn. Later vanmiddag ook in het oosten... Maar in Limburg verwacht ik dat het de hele dag gewoon bewolkt blijft. De temperatuur verandert vandaag niet zoveel. Overdag ligt de temperatuur rond 8 à 9 graden. De wind is vandaag zwak tot matig en komt over het algemeen uit het noordwesten. Vanavond en vannacht dan is het vrij helder. Er staat weinig wind. Het wordt ook een koude nacht met op veel plaatsen voorstaande grond. Het wordt ook nevelig en lokaal ontstaat er mist. Morgen begint de dag dan hier en daar met mist en nevel... Overdag is het wisselend bewolkt, het blijft droog en in de middag breekt op sommige plaatsen de zon even door. Het wordt morgen ook een graad of acht. Ik ben Jaap Korteweg, de Vegetarische Slager. 800.000 vegetariërs kunnen samen voor 80 miljoen euro cadeaubonnen van de Vegetarische Slager krijgen bij de Vegapolis Zorgverzekering. Vegapolis.nl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 Vanavond in Cairo, Brandpunt. 1 miljard schade en niemand die iets doet. Waarom hebben faillisse mensfraudeurs vrij spel? En hoe ons mobieltje een tropisch eiland verandert in een maanlandschap. Dat en meer in Brandpunt. Vanavond kwart over 10 bij de Cairo op Nederland 2. Beste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 Bijna vijf over half negen, columnistentijd. Wie van onze columnisten heeft deze week Corvee? Diet Groothuis. Diet Groothuis is vaste columnist bij Trouw, literatuurwetenschapper, journalisten... en ze schrijft kinderpoëzie. Voor het eerst bij Vroege Vogels... breekt ze vandaag een lans voor meester Boy. Hier is Diet Groothuis buiten spelen ons laatste voetbalveldje kwijt plannen voor een nieuwe wijk de kikkersloot met drill verboden toegang sinds april ons huttenbouwen mogen we niet in daar zitten vieze mannen het park voor struikverstoppertje is platgemaakt er komt een weg alles eerlijk delen zegt mijn moeder maar kinderen hebben zeker pech niet zeuren dan dat ik alleen nog maar wil gamen wat moet ik anders doen? Een tijgerjonkie nemen? Kikkervisjes, winterkoninkjes en bombardeerkevers zijn al lang ingeruild voor knutselen, wieën en buitenschoolse opvang. Dat zowat geen kind smiddags nog na schooltijd nog buiten speelt, wat zou dat? Het is ook wel makkelijk. Worden ze tenminste niet vies? Aan de andere kant, wat je niet kent, ga je niet missen. Wie nooit op een zacht mosbodempje in slaap is gevallen, waterkevers spottend in de sloot is gekukeld of nestjes zoekend uit een boom is geduveld, heeft straks, als hij of zij gemeenteambtenaar, minister van Milieu of projectontwikkelaar is, natuurlijk geen flauw idee van vogelveertjes, vlindervleugels en paddenpootjes. Zo iemand zal niet snel geneigd zijn ecoducten aan te leggen, gruttojongen te beschermen of natuurlijke corridors te financieren. Zo'n kind denkt later al snel dat een zevenbaan snelweg, een woontoren of een golfbaan op de plaats van een bos of heideveld helemaal geen ramp is. Zo iemand weet gewoon niet beter. Zulke kinderen waren er vroeger natuurlijk ook, maar minder. Het is sowieso jammer dat dat soort kinderen niet gewoon kroegbaas, glazenwasser, clown of animeermeisje wordt. Ergens waar dat geen kwaad kan. Zelf had ik meester Boy... Hij droeg rode sokken en peuterde in zijn neus, maar o, oh, wat leerden we veel van hem. Niet uit boeken, hij nam gewoon de hele klas mee naar buiten. Zette een aquariumbak met slootwater en beestjes op de kast... en liet op zijn bureau vlinders uit hun pop kruipen terwijl wij zaten te rekenen. Dat een vlinder kletsnat ter wereld komt... en pas na een paar uur vleugels oppompen kan vliegen, weet ik dankzij meester Boy. Dat een S dikke zwarte knoppen heeft, nooit meer vergeten, dankzij hem. De namen van zang, bos en weidevogels, bomen en wilde planten... gleden als spekkies door ons keelgat. Sint-Janskruid, moerasandijvie, zenegroen, kiefiet, nonnetje en kemphaan. Dank je wel, meester Boy. Weliswaar vraaten soms de klashamsters onder onze ogen hun eigen jongen op... en sprongen s morgens de s'nachts en kikkers veranderde kikkenvisjes door het lokaal. Maar schade heeft mijn tere kinderziel daar niet door opgelopen. Integendeel... Onze dierenliefde werd er alleen maar vuriger door. Na schooltijd smeten we onze boeken in een hoek, trokken oude kleren aan, renden naar het bos en maakten ruzie met iedereen die nestjes uithaalde, pootjes van kikkers uittrok, zout op slakken strooide en visjes op lies. Dat is altijd nog net iets leuker dan online oorlog voeren. Geef iets een naam en het leeft voor je. Weet niet hoe iets heet en het bestaat niet. Ik gun ieder kind een meesterboy. Gitarist John Williams speelde Schertzino Mexicana van de Mexicaanse componist Manuel Ponte. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ondanks de kou van de laatste dagen toch nog waarnemingen van de vlinders en libellen. De meeste paddenstoelen hebben de vorst niet overleefd. Gelukkig wel gezwam op onze venolijn. 035 338 Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Greepbakker uit Zwolle, afgelopen zondag, die prachtige zonnige zondag, fietste ik terug van Kampen naar Zwolle over de IJsseldijk. En toen in het boerendorpje Wilsum zag ik in het late licht van de ondergaande zon nog volop slaapmutsjes en oranje goudbloemen bloeien. Prachtig. Praten we die broeders in de beeld. Door de nachtvorst zijn veel paddenstoelen verdwenen. Maar ik zag nog de prachtvlamhoed, de oranje-rode strofaria en de speksvoertslam langs de Amersfoortseweg. Heel mooi. Massa Langevoort. Wij zagen omstreeks drie uur in de middag, nabij de Kiwisweg ten noorden van Almere Hout nog één huisvaluwe vliegen. We geloofden het eerst niet zo goed, maar zagen toch duidelijk zijn kenmerkende witte stuit. Bertus van de Kolk. Tientallen krinkelende en winkelende schrijvertjes op het water van de sprengkoppen in Lachsoeren. En in het water vlookreefjes en driedoornige stekelbaarsen. Niet zo verwonderlijk, want het water in de sprengkoppen is zomer en winter ongeveer 10 graden Celsius. Het Sjant Melters in Valkenswaard vloog om 10 voor 12 nog een citroenvlinder rond. Ik Lonnie Blom uit zeden en ik wil me even melden dat mijn klimaat als volop in bloei staat en er nog een heleboel knoppen zijn. Hier Inge uit Almere. Ik was deze week op vakantie op de Eemhof en trof daar de zeer zeldzame Rosetkaaswam aan. Hagelwit en puntgaaf. Wat een cadeautje. Bij mijn weten nog nooit in Flevoland waargenomen. Blijf bellen met de venolijne 035 6711 338. Elvierend Jig uit het Druid Festival Swieten... gecomponeerd en uitgevoerd door Werner Janssen op dwarsfluit... en Peter Wilms tezamen met het ensemble Wooden Winds. En een paar maanden geleden waren ze hier nog live in het kapitoal, De beide heren. Gisteren was in het Leidse Naturalis een groot symposium over Silent Spring... Dit wereldberoemde en uh, ja, geruchtmakende boek van de Amerikaanse bioloog Rachel Carson... verscheen 50 jaar geleden in 1962 en is nog steeds actueel. Het gaat over de enorme risico's van bestrijdingsmiddelen als DDT... en de impact daarvan op de natuur. Voor Jan Koeman, toen onderzoeker aan de Universiteit Utrecht... was het boek een belangrijk keerpunt in zijn leven. Meneer Koeman, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, die titel, uh, Silent Spring, in het Nederlands vertaald als dode lente. Wat wilde Carson nou met die titel zeggen? Ik denk dat ze een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opinievorming over dit probleem. Maar het was al eerder herkend ook, in, in Engeland bijvoorbeeld. Dus Ze was absoluut niet de eerste die dat waarnam. En ze was wel degene die de meeste publiciteit aan het thema gaf. We waren in Utrecht ook al, voordat het boek uitkwam, al aan het voorbereiden... om gedetailleerd naar een aantal belangrijke stoffen te kijken die toen... Eh, ja, stoffen die gebruikt werden als uh, bestrijdingsmiddel Als bestrijdingsmiddel. Ja, dus Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorme opkomst van chloorkoolwaterstoffen. Ja, dat zijn dus organische verbindingen met chloor. En veel daarvan hebben insecticide-eigenschappen. Sommige ook fungicide. Maar in dit geval ging het om, laten we zeggen, DDT-achtige stoffen. DDT is een, een begrip dat heel uh, veel mensen kennen... Herkennen. Maar in die tijd had je ook uh, de drins, zoals ze genoemd werden. Stoffen als aldrin en diodrin. Die ook in het boek van uh, Rachel Kersen voorkomen. Maar wat, wil, wat wilden ze letterlijk zeggen met die titel, Silent Spring? Nou, ze wilden zeggen dat uh, bij ongewijzigd beleid... Uh, de, je de vogels in, de, in het voorjaar niet meer hoort. Ja. He, dat we naar een stille lente gaan. Uh, als gevolg van uh, deze stoffen. Ja. waardoor allerlei dieren vergiftigd uh, zouden worden. Ja, Want de stoffen die u noemt, die, uh, die deden hun werk, uh, kunnen we zeggen, zo na de oorlog. De jaren die u beschrijft, oh, ja. ze werden ingezet in de landbouw... Kijk. en de, de, de, de, de opbrengst uh, van de gewassen was uh, enorm, dus dat deden ze heel goed. Maar het, het enorme nadeel was dat er veel dieren dat gif in zich kregen. Ja, het is... Uh, kijk, DDT, uh, daarvoor daarvan kreeg Müller, een, een Zwitser, de Nobelprijs... Ja. Ook dankzij de toepassing in de Tweede Wereldoorlog, waardoor ook uh, malaria bestreden kon worden aan het front, enzovoort. Dus het was, men zegt wel eens, dat het bijgedragen heeft aan het uh, winnen van de oorlog door de geallieerden. U uh, betwijfelt dat een beetje, maar in ieder geval, uh, er was een soort verheerlijking van dat soort stoffen. En de neveneffecten, ja, dat was een verwaarloosbaar thema in die tijd. Daar stonden mensen niet bij stil. Vooruitgang, ja. productieverhoging, enzovoort, dat was de. De teneur. Wat, wat gebeurde er met dieren die die stof binnenkrijgen? Uh, dat zijn giftige stoffen die overwegend stoffen van deze categorie het, het zenuwstelsel aantasten. En dat leidt dan ook uh, tot uh, ademnood en tot uh, sterke convulsies, spierkrampen en hersendood enzovoort. Dus dat zijn uh, dodelijke vergiften. In, in het boek wordt, uh, in, in Silent Spring wordt het uh, voorbeeld gegeven van, uh, van Clear Lake in Californië. Ja. Kunt u vertellen wat daar gebeurde? Nou, Clear Lake Californië is dus een van de eerste cases. Ik heb die onderzoekers ook persoonlijk gekend. En daar gebeurde iets wat in Nederland nooit gebeurd is. Dat Clear Lake werd uit de lucht bespoten met een DDT-achtige stof. Eén gloor minder, heet het DDD. Ja, omdat die toeristen, weet ik veel, last hadden van muggen of zo? Omdat of... watersporters last hadden van muggen. Mm -hmm. En dan gingen we uit de lucht naar de meren bespuiten. Wij hebben nooit de Loosdijkse Plas of het Sneekermeer... Bespoten. Nee, gelukkig niet. Wat ze in Amerika ook deden, was hele bossen bespuiten. Tegen plaaginsecten. Wat, wat was het effect bij dat meer? Dat nou, de futen doodgingen. Het hoopte op in vis, enzovoort. De futen kregen daar hoge concentraties binnen, die gingen dood. Dus dat was de knoe. En dat baarde opzien. Nou, in Nederland zijn we begonnen, uh, in 1963 ook, op twee fronten. Uh, we gingen kijken naar het zeemilieu... Want we kregen signalen van biologen. Nederland is altijd een vogelaarland geweest. Dus er zijn overal mensen altijd die goed kijken wat er gebeurt. En er kwam een rapport uit de Waddenzee... dat de grote sterren drastisch was afgenomen. Iets van iets van 40.000 broedparen naar 600. Dat was een bioloog, Jan Veen, die dat waarnam. En toen zijn we gaan meten met onze apparatuur. We hadden de gasomatograaf, dat was een nieuw instrument... Uh, met een hele gevoelige detector, dat is een bijzonder aspect... voor 1960 kon je die stoffen ook niet gevoelig meten in het milieu. Ja. Maar was en... die Rachel Carson dan ook de eerste die die, die link legde? Want het, voor ons, voor mij, klinkt het, klinkt het zo logisch. Maar was zij de eerste die daarmee kwam destijds? Zij was misschien niet de eerste, maar ze, het, het kwam op verschillende plaatsen. In Engeland was er ook al een rapport. Er kwam ook al een overheidsrapport in de Verenigde Staten in 1963 van Wiesner. In Engeland was er een Koekrapport. Dus... Er maar het boek, veel... het boek sloeg wel in, toch? Het boek sloeg wel in, maar het viel ook een beetje gelijktijdig... met opinievorming op andere plekken in de ja. wereld. Dus met name in Engeland, bij ons, wij waren ook alert. En we hadden ook al onze vermoedens. En in Zweden, Duitsland en Frankrijk liepen duidelijk wat achter. Wat was de impact op uw leven? Want dat zeiden we toen we u introduceerde Dat was een keerpunt in uw leven. Wat ja. heeft u met u gedaan? Nou, ik... Uh... Ik kwam dus in dienst bij dat instituut voor veterinaire farmacologie. Daar zat een hoogleraar van Genderen. We hadden op dezelfde ABS gezeten. We hadden dezelfde belangstelling voor de natuur. En we hadden biologie gestudeerd. En ik was een van zijn eerste medewerkers. En wij kwamen op het idee samen om eens daarna te gaan kijken. Dat is merkwaardig in de faculteit diergeneeskunde. Je zou verwachten dat het in de biologie gebeurt. Maar goed, we hadden die apparatuur met een de goede detectiemethode. En we zijn gaan meten. En we hadden meteen uh, beet eigenlijk. We ontdekten in die sterns en in de prooien, de vissen enzovoort... en ook in eidereenden, die ook massaal doodgingen... hoge concentraties van die waterstoffen. En er was er één bij die in Nederland niet gebruikt werd. En die stof heette telodrin. Die werd wel gebruikt al in de Verenigde Staten, Australië... sommige Afrikaanse landen, maar niet in Nederland. Maar hij werd wel in Nederland geproduceerd... In Pernis, daar ja. stond een fabriek ja. van Telo drin. Ja. Dus... U, u kwam erachter dat door dat productieproces, dat, het, dat die stof toch in het Nederlandse milieu terechtkwam ja, en die vogels doden. Ja, Een uh, paar kilo per dag misschien? Ja. Maar wat, wat voor impact heeft het op u gehad? Want Keerpunt in uw leven klinkt groot. Ja, nou, dat is zo veel. Ik viel <laughs> met mijn neus in de boter gewoon ja. als onderzoeker. Als onderzo ja. Uh, het was prachtig als je dat kon vinden. Mensen zeiden wel, het is toch verschrikkelijk dat je dat vindt? Ik zei, nee, maar het is belangrijk dat het gevonden wordt. Maar mogen in ieder geval een lang verhaal korter maken. Uh, dat leidde naar die fabriek. Wij zijn met die gegevens, we hebben onderzoek gedaan. Er zijn twee punten waar je op moet letten. Je moet de stof juist identificeren. Dat je zeker weet, het is die stof. Mm -hmm. Punt twee moet je kunnen aantonen dat de concentraties die je vindt... verantwoordelijk zijn voor de toxische effecten voor de giftige effecten, voor de dood bijvoorbeeld van een beest. Wij gingen met die gegevens naar Shell. Er zat een toxicoloog, dokter Van Raalte, die heeft ons aangehoord... en was meteen overtuigd. En die publiek is het volgend jaar gesloten. Ja, ja. Waanzinnig. Ja. Ja. Toen luisterde Shell blijkbaar nog oh, ja. naar dit soort... Uh... Er was een andere ja, ja. sfeer bij Shell dan nu. Ja, dat is duidelijk. Nou, een ander aspect, uh, wat ook aansluit op wat Retro kersen heeft uh, gesignaleerd... Dat was de behandeling van zaaizaad met dit soort stoffen. Ook peulvruchten, suikerbieten. Het gebeurt nog steeds met sommige stoffen... maar niet meer met zulke, zulke giftige stoffen. Dus wat gebeurde er eh, in de landbouw? Er massale sterfte op van zaadetende vogels... en ook van roofvogels die die vogels aten. zoals eh, Vooral de buizert. Er gebeurde iets bijzonders eh, in 1963. Dat was 26 oktober. Ik heb het er even nagecheckt. Toen heeft mijn... Eh, directeur van Genderen, bij hem thuis een bijeenkomst georganiseerd... om te proberen dat onderzoek in Nederland beter te coördineren. En daar had hij bij uitgenodigd Murtse Bruins. Kennen jullie misschien? Nee, nee. nee, nee sorry. Was een, hij is een, de pionier <laughs> nee, nee, van het natuurbeheer in Nederland. Ja. Die was directeur van het Rijksinstituut voor Onderzoek... ten behoeve van het natuurbeheer. En dat was de meneer Vouten, die was directeur voor het ITBOM... het Instituut voor Toegepast biologisch ja. Onderzoek... Wij gaan even een kleine ja. stap verder zetten. Want dit was ook het begin van milieubewegingen nee, in Nederland, toch? Niet. absoluut niet. Dat staat op jullie website. Dat zijn dat spring, mede. Ja. Die milieubewegingen in Nederland... In 1932 ontstond de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming. Een zeer invloedrijke commissie onder leiding van uh, Marines van de Goes van Naters, die ja. ik ook goed gekend heb. Dus dat heb. was allemaal al veel eerder. Dat ons... ja. Ja. Wat voor invloed heeft Silent Spring wel gehad in Nederland... op het gebied van natuur en milieu? Want het heeft wel degelijk impact gehad en ook gezorgd voor verandering, toch? Het, Silent Spring. Ja. ja nou, het heeft, denk ik, de, de brede opinie uh, uh, beïnvloed. Het, het was een goed geschreven boek ook. Mm -hmm. Het is boeiend om te lezen, het is goede literatuur... En ik denk dat het belangrijkste is. En voor onderzoekers was het natuurlijk belangrijk... dat er een soort backup kwam van iets belangrijks. Het kreeg, daardoor kreeg het onderzoek ook meer uh, politiek gewicht. Ja, ja. Ik denk dat het belangrijkste is. Is het nog actueel? Um, het is altijd actueel om daar kritische situaties te kijken. Ik, ik, ik denk dat jullie ook wel gehoord hebben van uh, imidacloprid... de ja. neonicotinoïden enzovoort. Daar is, dat is omstreden op dit moment... Ik denk dat en dat we... het is spul dat veel mensen in de, ook in de tuin gebruiken... bij mierenverdelging en bij, uh, als je die, be, be, die bijz, Ik denk dat op het moeite waard he? is om ja. dat kritisch te bekijken. Uh, ik denk wel dat er sinds die tijd heel veel ook verbeterd is. Ik ben zelf nog zeven jaar voorzitter geweest... van het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen in Nederland. Nee. Dus had verantwoordelijkheid zelf voor die toelating. Ja. Maar... Um, maar je hoort de nog de steeds over veel steeds in de bollen en gif in de streek ja. En, uh, de en uh, je, je hoort die verhalen nog steeds. Het... Uh, ja, maar er is heel veel verbeterd. Hè. Ja. Het is, het, er wordt ongelooflijk veel meer aandacht besteed aan mogelijke milieueffecten. En ook alle stoffen worden ook bij getest. Uh, dus ik durf te beweren dat uh, het gemiddeld het bestrijdingsmiddelengebruik in Nederland uh, aan de veilige kant is. Maar er zijn momenten, zoals nu met die neonicotinoïne, dat denk ik van... daar zou wat meer aandacht voor gewenst zijn. En ik ben zelfs voorstander van een uh, moratorium om te kijken wat de consequenties zijn of er dan verbetering optreedt. Dat, we kennen dat in Frankrijk, Italië, Slovenië, Duitsland, ook in Engeland zijn restricties. Maar ik had eigenlijk nog één ding willen zeggen. Gaat u gang. Mag dat? Ja. Uh, we hebben namelijk in... Uh, Drie kort kunt doen, Heel zeg ik erbij. Ja, ja. Nou, die commissie uh, opgericht. En toen heeft iemand voorgesteld aan daar een TNO-commissie van te maken. Toen heeft TNO ook geld in dit onderzoek gestopt. We hebben toen in ja. 66, 67 een rapport gemaakt. Uh, Wij gaan bijna afronden, sorry. We hebben nog tien ja. seconden. Uh, maar ik, één ding: Ladinois heeft onmiddellijk de toepassing van die stoffen in de zaaizaadbehandeling binnen twee maanden verboden.